Dit is C. Wouter Jong met het En Was Journaal. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp in een buurt in Gaza zijn meer dan 40 mensen gedood. zegt het mediabureau van de Hamas-regering. 24 mensen zouden zijn omgekomen in een vluchtelingenkamp, de andere in een wijk in Gaza-stad. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp tientallen mensen om het leven. Israël zegt die beschieting te onderzoeken. Rotterdam gaat de Rijnspoorkade een deel van de week s'nachts afsluiten. De gemeente wil zo voorkomen dat de weg langs het water van de Nieuwe Maas wordt gebruikt voor illegale straatraces. De weg gaat dicht van donderdagavond tot en met zondagnacht. Vanavond worden er voor het eerst hekken neergezet en die worden volgende maand vervangen door slagbomen. Bestemmingsverkeer mag er wel langs. Omwonenden zijn er blij mee omdat de straatraces op de Rijnspoorkade veel lawaai veroorzaken. In Tunesië is de minister van religieuze zaken ontslagen... vanwege het grote aantal Tunesiërs dat is omgekomen bij de Hajj... de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims in Saudi-Arabië. Meer dan 1100 mensen zijn daar omgekomen door de extreme hitte... onder wie 49 Tunesiërs. Voor mensen die een vergunning hadden om mee te doen aan de Hajj... waren er gekoelde tenten en bussen... maar er deden ook honderdduizenden mensen illegaal mee. Egypte onderzoekte bedrijven die reizen voor niet geregistreerde pelgrimgangers aanboden...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 Het weer, vooral in het zuiden bewolkt, in het noorden droog en meer zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen nog meer zon. Smiddags was het stapelwolken bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 a thinker, I'm trying to work it out. It's a traffic jam jams the brain, makes you wanna scream and shout. Presidential party. Doen ze zeker ook hier op het circuit. Uh, let's go all the way. Jawel. Een lekker begin van het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Je de single van uh, Sly Fox. Uh, let's go all the way. Nou, wat rijdt er op dit moment op circuit, Benno? Wat ze maken een behoorlijke baal, hè? Zo, so, het is uh, een 40 minuten durende race van de Masters Endurance Legends Race. En uh, tegenover mij zitten Michel Blekemolen en Wim van Gelderen. en welkom. Uh, Michel, kruip lekker ja, bij de telewets. We, Michel, we voelen het gebouw gewoon trillen, hè? Het, met de, deze race. Ja, ja ouderwetse geluiden. Ouderwetse geluiden, ja. ja. Dikke zuigers die zo heen en weer knallen. Ja, ik zeg, ik ben het wel redelijk gewend, want ik ben elke keer tot woensdag. Ongeveer uh, uh, getorpedeerd met een uh, flautoon Als ik zelf gereced heb, wat ik race met de NESCARS. Okay. En die maken ook zoveel herrie. En zo warm in die auto. Dus, uh, ik maar heb, neem heb je uh, toch gehoorbescherming? Uh, ja, ik heb uh, uh, dop in, smeren ja. dicht. Uh, mijn helm, mijn speakers erin. Zo. Dus ik, uh, ik ben aardig beschermd, maar ondanks dat. Ik zit, ik zit af en toe, uh, krijg ik jeuken in mijn hoofd. Dat klinkt raar. Ja. Dan zou ik het liefst even. Zo wil doen, zo'n herrie is dat. Dus, uh, en dan, nou, ik haat het, voor mij hoeft het allemaal niet. Nee, maar, nee. Goed. maar even voor de duidelijkheid, NASCAR uh, Euro-series hebben we het dan over. Hè? Ja, dat en. is uh, inderdaad allerlei uh, Europese circuits gaan we af. Gewone circuits. Dan hebben we hebben dit weekend, aanstaand weekend, hebben we een, uh, een uh, beetje een primeurachtig ding. We rijden in Venray, dat weten heel Van weinig rij? mensen. Okay. Maar Venray ligt gewoon echt een mooie... Uh, Oval, die heeft Harry Maas ooit gebouwd. Die is uh, helemaal gek van race en weet ik wat. Ja, ja. Hij had hier vroeger de BRL's. Ja. En uh, daar gaan we rijden. Maar ja, we zitten gemiddeld met 28 auto's. En het is een halve mijl. Nou, als we een beetje opgelet hebben op school. Is ja. het 800 meter. Het ja. is dus, uh, alleen maar een, een badkuip waar je <laughs> rijdt. Ja. ja, dus het is wel heel heftig. Het is, gemiddeld rijden we 20 seconden. Zo. Het is 7 uh, <laughs> uh, ja, uh, uh, seconden recht, 3 seconden bocht, 7 seconden recht. Zo gaan we ongeveer uh, rond. Het is dus best wel heftig. De eerste keer dacht ik, nou, dat ga ik nooit uithouden. Want ik moest uh, 80 ronden of zo, 85 ronden. Ja. Maar... Wat hadden ze gedaan? Wij mochten niet meer dan vier ronden in de eerste training rijden. Dan moest je steeds weer af. Dus vier okay. ronden. Maar later begrepen. Je moet er echt even aan wennen. Ja, ja, ja. ja. ook in je nek en zo. Van die... Maar dat valt wel mee. Want je oh. zit op een banking. Dus je wordt meer oh. naar beneden geduwd. Dan dat je opzij wordt geduwd. Oké. Okay. maar hoe hard gaat dat? We uh, gaan turn? ook niet zo vreselijk hard. 190, 100, oh. 195 of zo. Dus okay. ja, ja, het is allemaal te kort. Ja, ja, het is dus, te kort. Uh... Maar wel 500 pk of zo? Ja, ja zit wel aan. Nou, we hebben 430 440 pk. En met een beetje illegaliteit hebben we nog 10 pk. Meer natuurlijk. Ik ken het allemaal. Maar uh, het is wel apart om uh, daarmee te racen. Ik geniet er erg van. Ja, ja. Dat, want het is hoeveelste jaar inmiddels alweer? Want, uh, het... Ik doe het al vier jaar. Vier jaar? Dus, uh, ja. ja. ja. Eén okay. uh, keer een half jaar niet gereden vanwege mijn ongeluk. Dus uh, voor de rest... Uh... Ja. Want, uh, even kijken. De laatste keer dat was... Elkaar spraken Dat was in 2003, toen had je geschiet en toen ben je aangetikt door een snowboarder op een vreselijke manier. ja. Ik ben uh, en ben je bij uh, helemaal goed hersteld. Eigenlijk, nou, hè? niet helemaal. Want ik moet wel zeggen, ik heb net een pilletje ingenomen, dan ben ik wel één pilletje, is ongelooflijk. Ik kan het amper zien, ja. Voor de kenners, die kloppen ook. Ja, ja, ja, oké. Dat is sterke Ik maak mij altijd zorgen hoeveel mensen er meteen zeggen, oh ja, die ja. Ja, ja, ja. Maar dat is ongelooflijk, want het is een pilletje voor niks. En dan kan ik weer, want ik kan soms echt, nou, bijna niet lopen. Dus echt wel. het gaat Het zit in je benen. Ja, er is een stuk wervel kapot en ik ben, dat is nog steeds er vanaf. Kunnen ze ook niet vinden, ze weten niet waar het is. Oh? Het dus, zweeft in je lichaam ergens. Ja, nou ja, het zal wel niet. Het zal wel, het zal wel in de buurt zijn. Ik, ja. ik heb al zitten schudden, maar ik hoor niks klappen. Dan nee, nee. nou, het lost op, geloof ik. Ja. Net zoals meniscus of zo, dat lost ja. ook. Ja, wie weet, ja, misschien is dat wel zo. Ik, ik heb mijn laatste foto's hier, gewoon, die heb ik in de telefoon staan, dat het weg is inderdaad. Dus nee, ja, goed. dat komt nooit meer helemaal goed, maar ik doe alles. Ik, uh, Kijk, je hebt mijn een... eerste ongeluk was een raceongeluk in Spa. Ja. Heel heftig. Uh, als ik twee meter verder terecht was gekomen, had ik net niet die stapelbanden geraakt. was ik vol op de beton gekomen. Het was een paar circuit. Ja, het ja. was niet op de snelste bocht. Oh. Maar er is iets afgebroken om een bocht. Daar had ik rij rechtdoor en ineens kang, en ik sla linksaf. En mijn rug gebroken, mijn nieren gescheurd. Nou ja, allerlei andere dingen. Veel pijn. En toen uh, ben ik heel eigenwijs. Toen ga ik toch weer skiën met, uh, met kerst. Nee, uh, januari. Ja. Dat is dus niet dit jaar januari, januari ervoor. Ja. En daar weet ik niks meer van. Toen ging ik met uh, een van mijn kleinkinderen. Ja. Toen ga ik de ski-piste op. En toen ben ik geraakt door een Nederlandse snowboarder. Het was zo verschrikkelijk hard. En je vloog zo door de lucht of zo? Ja, weet je niet. ik uh, ik lag uh, bewusteloos. Ik ben twee dagen oud geweest. En uh, ik heb uh, daar opgelopen vier gebroken ribben. Mijn schouder in tienen. Uh, mijn rug weer gebroken. Doorboorde long. Dus ik kon ook niet naar huis met het vliegtuig, want ik mocht niet vliegen door die... Dat is wel echt een klapper geweest Het ja, nou, was ook bijna dodelijk hoor, dat ja, hebben ze mij wel ja, ja, verteld. Ja, ja, ja. Terwijl die eerste was ook wel heel heftig. Ja, die eerste ongeluk, had je toen wel een veiligheidsriemel? Ja, nou hou op, want maar dan kan het dan met ik, gijs op, ik moet de auto overgeven. Het was een lange lang, uh, long distance race, twee uur. Dus ik reed een uur, ik moet hem overgeven aan de tweede rijder. Ik lig op de vijfde plek en ik heb nog uh, vijf bochtjes te gaan. Wat ik heel stiekem wel eens doe, om snel te wisselen, de gordels losmaken, mijn, mijn drankfles los. Zo, mijn, ja. Ik had wel mijn drankfles los. De helm los? Uh, nee, dat, dat, dat wat kun je naast de auto doen, later als je oh. klaar bent natuurlijk. Dus oh, ja. maar de dingen om snel uit te gaan. Ja, precies. En ik had overwogen om mijn gordels los te maken. Want dat doe ik wel eens een enkel keertje om snel nogmaals te wisselen. Dus, Nog vijf bochten? Ja, ja, dus dat heb ik niet gedaan, want anders had ik het echt niet overleefd. Dat, wat me opvalt, ook, uh, Gijs vertelde ook over een, uh, een crash die hij had. Uh, gelukkig had hij overleefd, dat was hij niet. Ja, die is ook... Ver... Uh, ja. uh, maar dat jullie het eigenlijk als coureurs nog zo. ...ongelooflijk scherp en helder weten te herinneren. Dat is, dit, het ja, nou, het verwacht ons blijkbaar niet met de jaren. Nee, uh, maar wat, wat wel zo is... ...je ziet de realiteit. Ik ben ook niet bang. Ik ga morgen uh, weer skiën als het moet. Ja. Hè, dat maakt me echt niet uit. Dat heb ik ook alweer gedaan na die tijd. Okay. Ja. Maar uh, ik ben niet zo dat ik denk... ...oh, uh, de hele tijd achter me te kijken. Ik weet gewoon... Uh, ...die kans hebben we allemaal... ...maar het is dezelfde kans als de voetbalpool winnen. Ja, nou, die ja, ja. winnen we ook niet. Dus uh, <laughs> dan, uh, Goed, uh, um, jij hebt hier op uh, uh, het circuit van Zandvoort natuurlijk ook de nodige races. Uh, ik, ik las trouwens, uh, in 2018 uh, heb je, had jij je duizendste race gereden. Ja, maar duizendste race weekend. Weekend. Ja, weekend. Dus, uh, oh, ja. oh, dat is heel dus wat anders. Wat dan een... heb ik uh, vaak tegenwoordig, vroeger niet. Vroeger had je ook hier op Zandvoort maar één race. Ja. Dan ja. uh, ging je race ja. rijden met paarse vingst races en dan had je... Op, Zondag of maandag uh, die ene race. Ja. En tegenwoordig heb je bijna altijd in alle klassen wel twee races. Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb al, uh, ik denk, uh, 1800 races uh, gereden. Hè? Zo, ja ja, ja, ja. En veel gewonnen. Ik heb kan ik me al wel heen. herinneren. Ik ja, ik rijden. heb best wel, best wel veel, uh, veel bekertjes er binnengehaald. Ja. Thuis dus. in de Villa Bleek. Uh, ja, nou, dat het was wel uh, toevallig uh, grappig. Gisteren sta ik om hier naartoe te gaan sta ik voor de deur. En er uh, fietst een, uh, een Duitse echtpaar langs en die zien, ik heb een soort kunstwerk staan, een uh, Formule 1 uit 52. Voor de deur. Van, ja, maar dat is geen echte, dat ah, is een een, de voortuin, een, een, ja. een ding, ja, ja. ja, jij weet het vast. Jij weet het Maar die, die de Duitse echtpaar die stopt en die zegt, wat is dat? Dan heb je aan het beeld mag. Ik zeg, ja, hoor, kom binnen, maak even een foto. En die kijken zo in de verte naar die garage. En die zien die garage en die hele garage zit vol met bekers, dat is uiteindelijk jouw vraag. Ja. En, uh, maar wij hebben bij elkaar, ik denk, tussen de drie en vierduizend bekers, hè, Jeroen en Sebastian. We geven er niet zoveel om, want die bekers die daar staan, dat zijn allemaal die we ooit een keer neergezet, maar de rest gaat allemaal maar in dozen. Uh, we geven monteurs, uh, okay. ook wel maar. Ja. Dus we hebben met z'n drieën wel aardig wat uh, bokalen. En, de oude, die heb ik zeer recent gevonden. Toen had ik nog karten. Daar zijn sommige nog van echt zilver. Oh. Dat is oh. ook bijzonder. Kijk, want die zijn, ja. Dat Dan zie die je meteen. Ja, ik ga ze opsmelten nu natuurlijk. <laughs> Anders moet ik weer naar de voetspok volgende week. Ja. ja, dat zal wel met loslopen. Maar het is wel grappig dat de, de blekemolens, dat jij en je zoons, alle zeg maar, de beker centraliseren. En, ja, en, niet echt hoor. Want Jeroen Gootje vaak bij ons, die is gisteren in uh, Watkins Glen, waar ik ooit van mijn heb gereden. Is hij uh, derde geworden. Kijk. Hey. En hij moet Laatste morgen, nieuws. Uh, morgen, nee vandaag, uh, om, ja, van, vanavond om uh, 22 uur zo van Central European Time, ja, ja. gaan we weer naar de tweede race kijken. Hij staat op Pol. Dus, uh, Oké. Okay. Hij, hij leidt ook het kampioenschap uh, in Amerika. Dus, Kijk. Uh, wat, voor, wat voor auto? Dan rijdt hij rijdt hier in de Lamborghini Cup. Dus oh, uh, Lamborghini. dat is uh, hier in Europa bestaat het ook. Uh, maar ze heftig, want uh, ik zag dat er 38 deelnemers waren. Zo, dus, uh, mooi veld. En hij werd, je rijdt het met twee, het is een uursrace. Uurs uh, hij moest daar een half uur instappen. Maar toen lag zijn teamgenoot, die is wat minder snel. Dus die lag negentiende. Negentiende? En, binnen, en de keer gespind um, of zo. Nee, nee, dat is ongeveer de plek waar hij dan rijdt. Oh. Daarvoor wordt Jeroen ook ingehuurd, dat hij dus het een beetje goed kan maken. En uiteindelijk staat die man die dus op 19e plek rijdt, die staat uiteindelijk ook voor aan het kampioenschap ja. samen met Jeroen. Ja. Ja. Dus uh, dat is dan wel weer grappig dat hij uh, van de 19e plek reed, die wordt die uiteindelijk derde. Ja. En hoe spreken ze bleke molen in het Engels uit? Blikmolen. Ja. Blikmolen. <laughs> en in Italië, black molen. Ja, <laughs> ja. We gaan even naar muziek en dan uh, praten we zo verder. ja. ja. Dancing on their feet Some are jumping off the floor And look at all the brand and beers She got the sea and she know the boom for sure Then so I'm a jumping off the floor. And look at all the stars again. We got it, we got it. My chair and chair Some of them are I fall out of the Some of them Je kan deze plaat ook zeker weer een gouden oude noemen. 1989 was dit een hit voor uh, Ziggy Marley en de uh, Melody Makers en Lucas Dancing. Vanmiddag, heel veel gasten uh, hier uh, in de studio. We hebben het uiteraard over de racerij hè, tijdens de historische Grand Prix. Wij zijn het hele weekend bij. En ik wist niet dat jij ook gereisd had, Benno. Moet je het toch even heel kort vertellen? Nou ja, kijk, ja, als, dat hoorde uh, ik net. Uh. Ja, maar dan uh, op de openbare weg. En uh, ik weet nog wel uh, dat in de tijd dat, uh, al het, uh, dat er nog wel eens al het kalf sprake... Dan zat hij altijd toch een beetje met een valse blik naar me te kijken. In de zin van jaloers. Dan had hij zoiets van: oh, dat had ik ook wel gewild. Ja, want ik ben geweest, chauffeur geweest. Uh, ge een beetje langzaam maar praten. En uh, ja, dan, ik had dan natuurlijk een licentie voor de openbare weg. En dan door ook Dus een beetje uitkijken. Door neerdalende spoorbomen. Ja, en wel dus... is er sirene aan zetten. Ja, ja wel <laughs> natuurlijk. Dat is de voorwaarde. Hè, dat, tegenwoordig noemen ze dat OGS. Dat staat voor nou, optische en geluidssignalen. En, nou, en, en soms stond ik ook gewoon stil. Met alles op en aan. Want niemand ging opzij. Ja, nou houdt het een keer op natuurlijk. Je kan er niet doorheen. En, dus het zij zo. Um... Ja, hoe snel gaat de ambulance eigenlijk? Even voor de legeraars. Nou, dat valt wel tegen hoor. Dat het nou, hard zat eigenlijk. Maar de, de maximale snelheid dus, ligt tussen de 140 en 150. En, maar het is tegenwoordig uh, is een protocol voor. En, en vroeger reed je eigenlijk in de stad zo hard als je durfde. Nou, dat was uh, harder dan 100. Dat haalde je niet. Want uh, misschien weet je, hebben jullie de Willeminenstraat in Haarlem voor ogen. Nou, daar haalde ik wel eens 90 of 100. Maar dan moest ik bij de Stadschouwburg wel vol in de remmen En ik heb wel eens meegemaakt dat vanuit Haarlem hier naar Zandvoort, dat er rook uit de wielkasten kwam. En zo, ja, dan was je op weg naar een reanimatie en dan gingen natuurlijk de straatstenen eruit zoals wij dat noemden. Maar, uh, maar tegenwoordig het protocol is uh, toegestane snelheid plus 40. Dus dat is, uh, ah, valt er wel reuze mee. Maar. Heb je ook was gekanteld? Nee, nee, nee, nee, we laten we het niet over. Ogen. <laughs> we gaan terug naar uh, Michel Blikkerbolle. En Michel, uh, jij hebt een uh, gast meegenomen. Ja, ik denk uh, historische racers. Dus ja. uh, ik zal een historische man meenemen. Uh, en wie heb je nou <laughs> gezien? Nou, dat is iemand die uh, jarenlang gereest heeft. Ja. Tegen Rob Slotenmaker, Henny Hemmers, uh, Vermeulens, noem maar op. Ja. En dat is uh, Wim van Gelderen. Dus, uh, en Wim is uh, mijn teammester ooit geweest bij Renault. Oké. Okay. Uh, in latere jaren. En ja, we zijn nog altijd bevriend. Dus uh, vandaar dat ik uh, hem aan het handje heb meegenomen. Ja. Even, de, heb je het dan over de Renault-klasse van de fabrieksklasse? Ja, een, uh, dat, nee, die, die, dat was een... De Renault-Megans, hè? Nee, dat was een Europees kampioenschap in de jaren, begin jaren tachtig. Nou, ik hoorde Wim net al zeggen, ja, Luijendijk uh, heeft daar uh, wel eens bij ons gereden. Jan Lammers heeft daar twee jaar uh, mee gereden, denk ik, kampioen. Dus uh, in die tijd was het allemaal. Dus het uh, ja. was een uh, fantastisch leuke, leuke periode. Ja, ja, ja. Geld speelde geen rol op de een of andere manier. <hijf> uh, ja, niet bij ons. Maar wij profiteerden er alleen maar van. Maar uh, Het hotel moest altijd wel vijf sterren zijn. En de hele pers werd meegenomen. Oké, okay. ja. vliegtuigen vol. Uh, ja. Vliegtuig... We uh, begrijpen nooit hoe dat, uh, hoe dat allemaal maar kon. Maar, nou, geef de microfoon nog maar dus, eens door. Want dat ben ja. ik wel benieuwd. <laughs> is, is dat zo, Wim? Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, welkom, Wim. Ja. Uh, nou ja um, zeker uh, toch wel een beetje ja ja ja, ja. ja maar het was een hele uh, uh, het was een hele mooie klasse eigenlijk wel uh, want um, uh, dat was eigenlijk uh, het bijprogramma van de formule 1 dus uh, uh, het kampioenschap 5 Renault 5 turbo was dat hè, dat waren die Vijfjes met achterwiel aan de oh, ja. ja, ja, ja. en een middenmotor. Met een met, met klepje open van achter en ja. die grote de Weber eruit of zo? Uh, uh, nou, nee, dat niet. Uh, um, uh, die motor die lag eigenlijk uh, op de achterbank van een Renault 5, zo zou je het kunnen zien. Ah, ja. uh, dus een middenmotor. Uh, dus een, een, een, een goede weglegging, wel, maar ook wel tricky. En dan een 1,4-liter motor erin met een dikke turbo erop. En uh, dat ging redelijk hard dus hoor. was toch wel 300 pk ja, zo? Ja, het was gewoon echt uh, flink hard. <laughs> dus en, het was eigenlijk een, een motor met vier wielen en toevallig kon er ook een coureur bij. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En toen, ik weet nog heel goed dat we uh, toen Jan Lammers uh, uh, benaderd hadden. En uh, die is toen uh, um, uh, ja, als een soort bijprogramma want hij reed toen ook nog uh, af en toe Formule 1. Hè, dat was in die tijd nog zo. Um, en dat ging zo waanzinnig goed. Ja, uh, dus uh, hij ja. werd gewoon het eerste jaar meteen Europees kampioen in die klasse. Met die Renault 5? Ja, met die Renault 5. Er ja. waren alleen maar Renault 5's. Dus over heel Europa, al die uh, filialen uh, van uh, Renault die deden daar uh, aan mee. En die zetten okay. daar dan ook uh, coureurs voor in. En zo deden wij dat dus ook hm. vanuit Amsterdam. Uh, even even uh, voor de beeldvorming. Uh, jij was um, um, uh, uh, importeur van Renault. In nou, de, de, de, de importeur van Renault, gebaseerd die was in Amsterdam gevestigd en op de public relations afdeling ja. die, daar werkte toen Han Ackensloot als PR manager en ik was daar eigenlijk specifiek voor het sportgedeelte en dat ging ook in samenwerking met 300 dealers maar Renault ook in de Formule 1? Nee, nee, nee niet. Dat, was, dat is natuurlijk gewoon Frankrijk die dat uh, onderzoek wow. had. Uh, dit, dit was puur voor de Renault 5 Turbo. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, toen kwam Michel Blekenmolen bij je? Of ja, hoe, hoe is hij erbij gekomen? Nou ja, we moesten natuurlijk toch een tweede goede man hebben. Naar Jan Lammers. Naar Jan Lammers. En een beetje uitdaging natuurlijk ook. Jan zat zich te vervelen in de auto. Nou, <laughs> dat wil ik niet direct zeggen. Maar wij wilden gewoon uh, een nog uh, gewoon uitbreiding. En uh, toen. Uh, heb ik uh, Michel uh, benaderd. Daar hebben we ges gesprekken mee gehad. En uh, nou, toen moest Jan wel een beetje gas gaan geven <laughs> Ja? Heb je, ja. Wel, heb je wel gepakt, ja, uh, nou, Michel? Ja, ja, ik absoluut. Weet nog dat absoluut. Het laatste jaar stond ik uh, tot de laatste race nog voor hem. Qua punten. Qua punten, oh. ja. Dus het was een beslissing wie op Paul Ricard zou winnen zou kampioen worden. Oh. Ze werden 1 en 2 in kampioenschap. Dus, uh, ja. Ja, maar wie was, was nou 1? Uh, uiteindelijk is Jan kampioen okay, geworden. Okay. Ik rijd weg en uh, een grote plof en uh, oh. een slang plofte ja. van de, ja, ja. de turbo druk. Ja. Ja. Had jij niet als aan zitten? Uh... Nou, <laughs> daar heeft iemand aan die slang zitten. We uh, weten uh, nog echt. steeds niet wie. Ik weet wie, uh, oh. wie die oh. slang oh. gesaboteerd heeft. Oh. Kijk, dat nou zijn we... Gaan, heeft, uh, uh, ja, maar maak je nou een grapje of... Nee, even? dat is een serieus zaak. Ja? Ja? Uh, oh, Oké. Okay. Oh, ik denk oh, ik dat jij ook wel weet wie ik bedoel. Okay. Ja, is het ja, verjaard? Ja, je is het, je, je hebt natuurlijk nooit bewijs. Hè? Nee, maar goed, Be dus, hij ja. heeft, min of meer heeft hij dat met tranen in zijn ogen wel een keer gezegd. Hmm. Uh, en dat was heel simpel. Je moest een standaard slang gebruiken. Ja. Maar je mocht de dubbeldruk wel opdraaien. Dus uh, die slangen waren eigenlijk niet sterk genoeg. Dus je maakte altijd, zet je een nieuwe slang erop. Maar de slangen die in de grote kist lagen, in de vrachtwagen, ja. die waren allemaal even een paar keer ingeduwd... Uh, ...zodat er een, uh, heel makkelijk een barst in zou komen. Dat was dat rubber. Was, dat was rubber, ja, met, ja. met een... Met, uh, Coating. Ja, met iets uh, van canvas uh, erin. Ja, ja. Dus uh, ja, dan plofte dat ding, dus het gebeurde regelmatig. Maar je moest altijd nieuwe slangen nemen. En ja, degene die dat uh, gedaan heeft, die uh, was natuurlijk de fan van Jan... En ja, zo dichtbij, Benno. Ja, ja, ja. ja. God, nou, we, we horen nog eens wat. En, um, maar, dat, ja. maar ik wil niet zeggen dat ik dan kampioen was geworden hoor. Nee, want? Maar we gingen Ho, er nou, samen gelijk op ja. uh, in dat jaar. We werden ook één en twee uh, ja. in races. Dus, ja. uh, maar even nog, Michel, die, die, tussen jou en Jan. Uh, da, was daar altijd rivaliteiten, denk ik? Mm. Nee, uh, meer bij de meisjes dan bij de auto's. <laughs> Ah. <laughs> maar uh, maar jullie, jullie kwamen elkaar heel veel tegen tijdens de race. Ja, nou, we, we komen elkaar nog eigenlijk. Ik heb Jan van de week, ik denk wel, drie keer gezien. Ja, ja. Uh, oh, okay. Gisteren bij de onthulling. Natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, vorige week ja. Wings en Wheels. Ja. Uh, bij, uh, ik heb nog, nog iets gedaan, nou, ik weet niet, maar ja, nee. bij podcasten. Ja, ja. Zoveel tegen. Dus het is altijd wel leuk. Dus ja. het is gewoon goede vriendschap. Ja, nee, altijd. We zijn altijd heel. Jan echt. heeft hiervoor niet aan die slang gezeten? Uh, nee. Oh, nee. Nee. <laughs> Jan niet. Nee, die weet dat denk ik niet eens. Nee? nee? nee ik heb het hem een keer verteld, hoor. nog niet zo heel lang geleden. Nou, nee, maar dat weet nee. Jan ook niet. Nee. Ik weet hoe dat zat toen. Uh... We gaan even naar muziek en dan praten we verder met uh, Michel en Wim. Here you come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 Nog steeds een uh, groot hit in de top 40 op dit moment. Dus van uh, Chris Cross Amsterdam. En uh, je hoorde hem uh, hier. Hou je samba bij uh, Race Radio, Benno Veugen. Jazeker. En, ja, uh, onze... en uh, twee interessante gasten aan, het, uh, aan de tafel. Helemaal. Hè. Michel Blekenmolen en Wim van Gelderen. En um, um, Antoine. Uh, en Antoine, ja, maar. Nou goed. Uh, we gaan even praten, Michel. Um, je vertelde net. Uh, Wim was je, je, je, je Nestor, nee, je opleider? Ja, nou, het, was, uh, het team moest geleid worden. Ja. Dus, uh, dat oh ja, uh, teamleider, zo was het. Dus ja, ja, teammanager, alles regelen. Er is altijd ja. veel te regelen, ja. dat uh, ja. zonder meer met race. Oké, okay, uh, ja, nou dat vind ik wel een interessante vraag. Wim, wat valt er allemaal te regelen dan uh, zo beetje? Oh, ja, het, is, het, het begint natuurlijk bij, uh, voordat je vertrekt. Hè? Maar, uh, want het waren natuurlijk allemaal in het bijprogramma van de Formule 1 door ja. heel Europa heen. Heel Europa heen. Ook dus, Amerika of dat niet? Uh, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dus uh, puur, uh, puur in Europa. Ja, okay. En uh, nou ja, je hebt uh, twee, drie auto's die natuurlijk van tevoren uh, onderhouden, geprepareerd moeten worden. Je hebt het administratieve gedeelte, je moet de reis voorbereiden. Hotels moeten geregeld worden. Vruchten, oh, dat ook allemaal? Dat, okay. dat, dat, dat hangt daar allemaal mee samen. Hè? Zoals dat gewoon in de hele racerij natuurlijk gebeurt. Uh, uh, nou ja, je hebt uh, contacten natuurlijk met de pers. Uh, je hebt de contacten met de sponsors. Dus er komt veel, uh, veel bij kijken. En in die tijd hadden wij wel grote sponsors. Zoals, uh, Renault neem ik aan. Uh, nou ja, Renault was natuurlijk gewoon. Uh, daar, dat was de initiator. Dus daar ging het vanuit. Maar dan moet je denken aan Marlboro. Oh ja. Um, ja. Uh, uh, ja, ja. Uh, uh, en uh, En later zo? hebben we uh, natuurlijk sponsoring met uh, Rotmans ook gehad. Rotmans. ja. ja. Uh, dus ja, er waren veel uh, partijen bij betrokken. Oliemaatschappijen. Uh, en um, uh, veel... Phil bedrijven die ook weer een connectie met Renault hadden. Hmm. Want dat was dan uh, natuurlijk ook interessant om die erbij te betrekken. Ja. En dan hadden we vaak bij, uh, bij, de, bij de races natuurlijk ook de hospitality. Ja. Zodat we de sponsors ook uitnodigden om, uh, om uh, te komen kijken. En um, nou ja, alles wat daarmee samenhangt. Zo, hopen, uh, Had ja. daar wel mee te maken. Dat heb ik uh, een jaar of vier, vijf bij uh, Renault gedaan. En welk jaar is het praten we nou, over? nou, dan heb je het over 22 82? Uh, 82 tot... Uh, nou, 86 denk ik. Dat ja. ik daarbij betrokken ben. En daarna uh, heb ik binnen Renault... nog een aantal jaren speciale verkoop gedaan. Hmm. Uh, toen kwam ook de nieuwe Renault Alpine uit. Want hij heeft... Uh, Michel natuurlijk ook nog meegerezen. Nou, een mooi autootje. Ja. Ja, ja. Maar hoe zat het met je eigen racecarrière? Nou, dat dan... is uh, in de 70 jaren oh, okay. is dat uh, afgespeeld. Dus dat is wel een tijdje daarvoor. Op, ja, ja, ja, ja. ja, En ben je toch tegen, tegen Rob sloten Ja, te maken, en dat uh, was in de tijd eigenlijk dat er uh, een, uh, een groot startveld was in de groep anderhalf, noemden ze dat. Uh, dat waren dan eigenlijk standaard uh, tourwagens. Maar oh, dan mocht je wel, oh. er waren wel een, een, een lijst van dingen die je dan mocht veranderen. Um, uh, nou, daar deed Rob Slotemaker zelf ook aan mee. Met een Chevrolet Camaro. Uh, nou, ons ontvallen Henny Hemmers. Uh, uh, Loek Vermeulen. Uh, uh, Bert Moritz uh, bijvoorbeeld uh, en ikzelf. Die reden allemaal in uh, Chevrolet Camaro's. Huub Vermeulen uh, met Alimpo, de toenmalige importeur voor BMW, met een 530i. Maar ah, die Frank. gaat niet zo veel sneller dan, dan een Camaro? Nou, zeker niet hoor. Nee? Nee, nee, nee, die Camaro's waren echt potent. Want de basis was een, uh, een 5,7 liter V8. V8, oké. Okay. En diezelfde datzelfde concept zou je kunnen zeggen, maar moderner zit nu in de in de NASCAR-auto van uh, van Michel. Ja? Okay. Dus die, die, uh, die oude V8 uit Amerika, die waren echt wel potent, hoor. Die hadden 390, 400 pk. Ja. Ja. En dan moet je je voorstellen. Zonder turbo nog, hè? Gewoon. Zonder turbo. Ja, ja. Maar dan moet je je voorstellen dat uh, die Chevrolet Camaro die had nog trommelremmen achter. En wel gekoelde remschijven voor. Maar wij moesten hier gewoon... Bij de, bij de slipschool van maken. ging ik met mijn linkervoet al op de rempedaal... om de boel op te pompen. <lacht> Zodat je hier bij 190 meter kon remmen. <lacht> <lacht> ik weet dat, dat Rob heeft een keer... Ja. Uh, zijn uh, uh, Chevrolet Camaro op de vangrail gezet. Uh, uh, in oh, de, in de tas aan aan bocht ja, Een paar maanden en... voor zijn dood. Ja, een paar maanden voor zijn dood in 1979... En eerst nog een 360 gemaakt ja. zo. tussen de uh, 200 en de, en de 180 en de 80 meter worden heeft hij ja. hem eh, om de snelheid eruit te halen en desondanks is hij toch op de vangrail terechtgekomen. Had hij gewoon geen remmen meer? Hij ja, had geen remmen meer. Oké. Okay. Nee. Hij was vergeten te pompen. Nou ja, kijk, het werd zo heet dat uh, ja, dan ging. Veding. Uh, ja. ja. dan kreeg je veding. Leg ja, ja, ja, ja. even uit gaan gaan voor komen. de luisteraar. Wat is dat? Veding. Nou, als als je, steeds heet heter worden, oh ja. dan glijden ze op een gegeven moment gewoon. En dan pakken ze niet lekker. Oh ja, ja, ja. Ja, nee. ja. En dan heb je, nou, heb je 400 meter nodig. Bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is beter laat. Ja. Met 190 meter. En ja, ja, ja. dan heb je weer de C-code nodig. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, maar ja, goed. Uh, uh, uh, als Rob uh, uh, niet, uh, uh, niet uh, won hè, een race, ja. dan ging hij altijd de show stelen. Dus dan ging hij het uh, doen. Spijt. dwars door de ja. Gellagbocht en naar boven, de heunzenrug op en dan zo dwars mogelijk. Vanuit het publiek mee. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En daar was het natuurlijk ook wel een meester. Binky, Binky in, in ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. We zijn toch allemaal een beetje rondom uh, Rob uh, en, zijn, uh, en zijn slipschool uh, um, uh, zo'n beetje begonnen. Hè? Ja. Ja. En ik zat toen net. Jan al, aller... ja, ook. Ja, Jan ja. Lammermoeder ja. ja. ja, komt hij natuurlijk uh, ook echt helemaal vandaan. Ja. ja. Maar dat was, dat was een mooie klasse. Er was veel strijd. En, uh, ja. Dikke Camaro's. Ja, ja. En, en na je periode als teamleider bij Renault, hè, ben je nog verder gebleven in de autosport? Nou, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik, heb toen, uh, uh, ik ben toen bij Renault weggegaan. En ik ben een eigen bedrijf begonnen. Maar in totaal andere, uh, in andere wereld. In die IT-wereld. OKÉ. En Dat is eigenlijk best heel succesvol geworden. Oké. Okay. Ja. Wow, ja. ja. in begin erin zitten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ik weet nog goed dat mijn familie, ik kom uit, uh, uiteindelijk net zoals Michel, hè, altijd ondernemer uh, geweest, dat ik uh, toen ik bij, uh, bij uh, Goldsmeding van Rand zat destijds, ja. daar heb ik zeven jaar gewerkt en, en zeven jaar bij Renault, en dat vond de familie maar niks. Um, maar toen ik voor mezelf begon en de, aan de keukentafel uh, um, um, bij de ooms, het, tantes programmeren? En, mijn, en mijn ouders uh, het geld moest verzamelen om uh, te beginnen, toen kreeg ik een beetje respect. <laughs> toen vonden ze het inderdaad wel oké, okay, ja. uh, maar uh, daarvoor niet. Okay. Nee, nee, nee, dat gedoe nee. allemaal met die racerij, ja, ja, ja, dat ja. vonden ze eigenlijk allemaal maar niks. Okay. Nee. Hoe, hoe zat dat bij jouw familie in Michel? wat Had je daar uh, uh, uh, heel grappig? Uh, op het kantoor van het circuit hier ja. sta ik, kom ik binnenlopen. En dan hebben ze, dat hangt er al een paar jaartjes, een foto uit 1955-56. Uit de Gerligbocht zie je een Formule 1 rijden. En dan zie je de tribune op de achtergrond. Helemaal daarboven, ja. daar zat ik met mijn vader. Dat was voor mij de eerste race. En waarom weet ik dat nou zo goed? Want mijn vader zei nee, ik heb een plekje op de perstribune. De oude tribune had bovenaan, was dat afgesloten. Dat nou, was heel wat als je daar mocht zitten. Mm. En ik was natuurlijk zes, zeven jaar. En daar zat de prins ook altijd? Daar zat de prins inderdaad. Ah. Prins Bernard. Hoe kom je vader Ja, ja mijn vader was, uh, die werkte op de beurs in Amsterdam. Oh, die had wel zinken. En nou, er ging af en toe kwam hij binnen en dan uh, kon ik het aan zijn gezicht zien dat hij weer een ton verloor en dan werd een ton gewonnen. Oh. Maar uiteindelijk ging het vaak meer dat verloren ging meer dan winnen op een oh. gegeven moment. Dus dat ging niet helemaal goed. Maar goed, ik heb altijd eten gehad, dus ja. zo erg was het ook maar niet da Maar daarom mocht hij ook daar zitten. Daar, daar, wij gingen daar zitten en die foto die hangt daar dus. En ja. de pixels, dat is natuurlijk helemaal uitgegroot. Ja, ja. Dus en die pixels kun je niet zien. Maar ik weet dat ik uh, dat de jaar met mijn vader daar heb gezeten. Leuk, zeg. En toen nam ik één beslissing, ik ga ook racen. En uh, ja, elk jongetje, als je een straaljaar gezien, wordt je straaljaar, piloot, weet ik het wat. Er ja, ja. komt vaak niks van terecht. En ik heb echt altijd van kinds af aan wilde ik gaan rijden racen. Hm. En ik woon in Haarlem. Ik ging uh, heel raar, want in 1956, 1957 is de tram, opge, de blauwe tram. Uh, opgegeven, de Blauwe Tram. Ja. En dat weet ik nog, Daar ging ik, moet je nagaan, dat ik als zo'n klein jongetje, liet mijn vader en moeder, dat kon zeker in die tijd, mij voor een dubbeltje retour, 10 cent, heen en weer naar Zandvoort, ging ik wel eens naar het circuit. Hmm. En op een gegeven moment ging ik gewoon op de fiets. Dus he, ja, toen kwam ik wel eenmaal ja, ja. op de lagere school, had je nog een baas... Um, Over de pad zo. Uh, ja, dan ging ik hier naartoe. En ja, ik liep uh, onder andere voor Karel Cadene Beaufort, liep ik... Uh, de herkenste sjouwer. Okay. Dus ik was hier altijd en later uh, voor Tony Hildebrand ook nog. Dat werd later mijn manager. Dus het was een aparte tijd. Ik uh, weet wel, uh, Karel kon neerde de jonker, Ik stond hier bij de frietkraam. En er stonden gewoon uh, stonden 30 mensen. En die Karel komt eraan. Ja, zag er uh, één frietje voor mij. En, Iedereen stond stil. Dus, en, uh, dat vond ik zo apart. Maar ik vond het ook eigenlijk niet eerlijk. Want ik stond daar ja. als, uh, om een frietje te halen. Dus, uh, dat, dat kan me nog zo goed herinneren. was ik misschien negen uh, of tien jaar. Dus, uh, we waren natuurlijk andere tijden allemaal. Maar dan ging de, de, de Formule 1-koer ging daar dus zijn frietje halen. Dat dus, uh, was wel apart. Uh, jaren terug... Heb ik, waar hadden wij een persintroductie op het landgoed van de familie de Bevoor. Dat is nu nog geworden. Ik weet niet of zijn zuster nog leeft. Maar toen leefde zijn zuster. En toen was ik daar met Jan Lammers. Toen zijn we naar het uh, graf van uh, Karel gegaan. Die ligt op zijn eigen, ja. oh, ja, ja, ja, ja. eigen landgoed. Dat, mm. baden. Ik, ja, dat maar nou even terug naar mijn vraag, uh, Michel. Uh, wat vond je vader ervan dat je eigenlijk wilde gaan reizen? Uh, nou, hoe toen werd dat was vangen? ik een jaar of uh, uh, 16. Toen had ik mijn eigen kartje gebouwd. Ja. En ja, dat moet ik natuurlijk proberen. Want uh, ik had met een DKW 125cc motor erop. drie is alleen uh, RT. Uh, ja, juist. Je weet het goed. Dus dat was een beetje in die tijd. Was dat een heel goed motortje. Vullier toch? Nee, geen Vullier is dat. Hè? Nee, ook. Die reden ook mee in ja. die klasse. Maar ik ging nog niet racen. Ik ging even racen op zaterdagmiddag. In Schalkwijk over de straat. Schalkwijk. Maar daar waren allemaal straten gemaakt al. En er stond nog weinig. Wel het winkelcentrum bij de Italiëlaan. Dus ik had mijn uh, kartje toch een beetje te fragiel gemaakt. <lacht> ik heb de factuur nog en mijn boete. Alles heb ik nog. <lacht> dus wat gebeurde? Ik ga remmen. En ik had de flensen van het wiel opgedraaid. Maar ja met, ja, met optrekken ging ze vast met remmen draaide het wiel eraf. Dus ik, ik spin de rond. en ik uh, zie het wiel wegrollen. <lacht> en ja, daar staat een, uh, daar, een groot ruit van de groenteman. Staan uh, schuine borden daarvoor. Hmm. Met bananen zoveel enzovoort. Op zaterdagmiddag. Ja. Dat gaat dwars door dat ruit heen. <lacht> complete paniek. Eén zootje glas. Ja, en uh, ja, nou amplitie erbij natuurlijk ja, ja. Uh, in beslag genomen. Dus dat was de eerste keer dat mijn vader... Die had maar wel iets zien maken in de schuur achter. je in lassen en zo? <laughs> ja, ik had, ja, want ik had, een, ik had voor, uh, weet ik ook nog, ergens een, een elektrisch lasapparaatje. Ik werkte bij een garage als uh, na schooltijd wel eens even dingetjes halen. Dus dat had ik gespaard voor mijn lasapparaatje. Uh, 85 gulden. Dat was heel wat. Want uh, ja, mijn, ik geld. weet wel, mijn moeder of mijn vader zei... Wat heb je daar nou aan? Moet je daarmee? Nou ja, niet weten dat ik dat uh, allemaal uh, van ja, plan was. Ja. Maar toen was mijn vader was helemaal enthousiast. Uh, ik ben toen gaan rijden in uh, clubraces in Uitgeest. Had je nog de buitenbaan. En ben, ben, ben, ben, uh, ben van Velsen. Ben van Velsen. Ja, en dat uh, kun je niet geloven. Maar mijn kleinkinderen rijden. En de familie van Velsen is nog steeds bezig. Want daar krijgen wij, als we een Nederlands kampioenschap uh, race hebben voor de kinderen, dan moet je motoren pakken en die worden geleverd door Ben. Oh, okay. ja? dus, uh, en Arthur Dontje die sponsort dat allemaal. Dat is allemaal heel leuk en goed geregeld. Dus Dat is wel apart dat uh, dat het allemaal... Uh... Ja, ik, heb, ik ben van velssel, ik heb een keer zo'n voor opgevoerd. Uh... Ja, ja, oké. Okay. Oh, twee ja. takken. Dus tak. ja, die is nog steeds in de... In de, in de Nee, maar, die, maar Ben die werkte eigenlijk voor een Oostenrijkse mevrouw. Carola, heet ze. O, ta Carola, Tante Carola. Dat was de eigenaresse van de kartbaan, hè? het Geest. Ze pachtte dat. Nou ja, goed. Maar, maar in ieder zekere, geval... Oh. Ja. Ja, Zeker meneer van de sluis. Ja. Kijk, ja, oh, dat sluis wist ik niet. Ja, oh. Dat is ook waar. Ja. Ja. Ja. Kijk, dat ja. Maar niet. even terugkomen naar je, je, zeg maar je crash in uh, Haarlem-Scholkwijk. Dat was waarschijnlijk je eerste raceongeval. Uh. Ja, ik was niet gewond. Dus nee, ik nee, stond... Uh, ja, maar eigenlijk, maar zijn wiel was los. En het wiel lag tussen de boomkolen. Dus. Ja, we gaan even maar, naar de muziek. Dat ja, zin. het was, was wel een dingetje. En ik moest voor de rechter komen. Maar ja. ik wilde die spullen terug. Dat ja, stelde niks ik terug. Bedoel, Ja, Nu hebben we duizend van die dingetjes... die, die ik toen graag wilde hebben. Ja, ja, ja, ja. Als kwart waren. Ja. Maar... Uh, uh, toen kreeg ik mijn kart weer terug en ik kreeg 50 gulden boete. Oké. Okay. Nou, die heeft mijn vader netjes betaald. En ik heb toen een wat betere kart gebouwd. En toen ben ik die clubrace gaan bouwen en ja, gaan, gaan rijden. Dus uh, ja, ik heb uh, zo is begonnen. En toen ben ik, heb ik vier jaar gekart. Drie jaar internationaal overal wel naartoe. Heel leuk, fantastisch. Je had nog niet echt een, een, een Europees kampioenschap, maar ik ging wel naar allerlei races toe. Dus uh, heb ik ook bijvoorbeeld Kekker Rosberg leren kennen, was heel okay. apart. Zo. Die stond naast me in Ljubljana, voormalig Joegoslavië. Stond hij in de Pitstraat. En dat is wel grappig, want ik heb zijn zoon net gesproken. Uh, die lag naast me in Monaco met de boot. En, uh, en toen hadden we het er zo over. En die heb ik weer een uh, jaar erop reden we allebei Formule V. Stonden we heel toevallig in het oude varen laker van de Nürburgring. Stond die ook weer naast me. En uiteindelijk zijn we allebei uh, bij ATS Formule 1. Ik zie net de body hier liggen. Van een auto waar ik in gereden heb bij de ATS Formule 1. En de reed kekken. Reed toen ook uh, in dat jaar. Dus uh, toen kwamen we elkaar daar weer tegen. Dus, uh, Mooi. Dat hoor. heb ik net met zijn zoon allemaal, uh, even allemaal doorgenomen in, uh, in Monaco, Monaco met de Krim. Geweldige herinneringen hier aan de tafel van onze eigen studio hier op het Squid Park. Zeker, uh, Benno. We, we gaan joh. even naar een stukje muziek. Ja, ja, zometeen willen we nog wel meer verhalen horen. Ja, ja, ja, ja. Dus lekker blijven luisteren. bij onze collega's het uh, origineel van deze plaats. De Zee van de Pasadena Dream Band. En wij draaiden de aangepaste Grand Prix versie. Voor uh, de eerste Grand Prix race weer na heel veel jaren. 31 jaar... Uh... Hier weer uh, op Zandvoort op het circuit. En we zijn natuurlijk er rijdt er trots op, Benno. Ja, daar zijn we zeker, zeker. trots op. En, en eind um, augustus mogen we weer. En uh, Zandvoort aan zee, daar gebeurt het allemaal als het om uh, race gaat. En we praten nog even een paar minuten. Want we zitten al uh, zeven minuten voor vier. Met uh, Michel Blekenmolen en Wim van Gelderen. En uh, ja, uh, uh, Michel, je zit met een uh, stuurtje in je handen. Wat uh, uh, moet je zelf nog rijden dan? Uh, nee, maar wat ik wel probeer te doen. Uh, ja? En soms ben ik zelf aan de rijden en kan ik niet kijken, maar om vier uur begint de qualifying. Oh ja. Dat moeten we wel. Dat moet gekregen. ik even uh, op de telefoon zo gaan zien. Dus, ja, uh, ja. Want uh, je bent nog analist, hè? Dat is, uh, ja, nou, zo hier en daar doe nee. ik uh, af en toe wat. Dus het is wel. Zaak dat ik geen onzin spreek. Ja, ja. Uh, althans, wat minder onzin spreek. Ja, ja. Onzin mag je hier zeggen, maar in ieder geval voor de nationale nou, televisie. Nee. Nee. Ik, het, laatst was het me echt gebeurd toen was ik aan het racen, ik geloof Valencia. Of, ja. ja, Valencia was ik met de NESCAR. En daar heb ik helemaal niks gezien, de hele week niet. We waren zo druk. En ja, dan had ik de podcast maandag en ik had er ook niet even teruggespoeld. Uh, vliegtuigvertraging, nou ja, dus ik zit in die podcast, ja, ga dan maar een beetje uit je duim. Uit je deur zitten verzinnen, dus, ja, ja, ja, ja. En dan, dan is het uh, jammer dat je niet, uh, uh, nou, misschien kan vertellen over je eigen Formule 1, want het uh, verleden, want dat is dan, uh, ja, dat past niet in zo'n podcast natuurlijk, ja. Uh. Dat moet allemaal uh, nieuw zijn. Het moet over het en, uh, uh, hier, ja, hier, en nou, hier en nu gaan. Ja. ja, af en toe dan halen we toch wel wat verleden, ja, toch wel. verleden okay, dingen ja. op. Nee, dat is wel leuk. want het, ja. Ja, ik, ik word een beetje moe van al die, of je nou naar voetbal of naar wielrennen kijkt. Hmm. Na afloop dan zitten mensen uren daarover te praten, schaatsen. Ik denk, ja, ik heb dat nou wel gezien. Hè? Ik heb die race gezien. Ja. Ik geloof het wel. Laten we het even kort en bondig nog even de highlights eruit lichten. Ja. En, maar het, het, het gaat mij allemaal te ver maar ja, dat ze is, halen er zoveel dingen opvulling. bij ja, ja exact ja. Ja. Uh, ja. en even uh, naar nou buurman Wim, uh, Wim uh, hoe, hoe volg jij de autosport nog uh, van ja, voor tot achteren zeker, nou ja, ja. <coughs> uh, um, heel veel natuurlijk ook altijd uh, de activiteiten van zijn uh, beide zonen uh, ah, ja. gevolgd ja, en ja, ik weet ja. nog goed dat, we, um, dat ze hier allemaal uh, uh, racen nog een jaar of twintig, zestien, zestien, achttien jaar geleden. En uh, toen was er ook nog uh, een neef van je. Ja. Uh, die heeft ook nog een, een jaar, één uh, of twee jaar in de, Renault, uh, f, uh, in de ja, Renault. Toen hebben we jou wat geld afgepakt. Ja, he? ja, ja toen heb ik, ook, dat heb ik ook nog een keer aan de andere kant meegedaan. maar Met mijn IT-bedrijf heb ik uh, zijn uh, neef gesponsord. Maar die, oh, die neef heet er geen blekemolen. Jazeker wel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. Hey, he, Heeft zijn voornaam René? Maar... Nee, nee, Nee, Nick. Nicky. Ja, Nick. Nick. Ja, en ja, geweldige gozer ook. En, nou ja, vreselijk gelachen. Um, uh, en hij was uh, ook goed, ook nog hoor. Het zat toch ja? wel een beetje in het DNA van de familie, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik volg uh, Jeroen en, uh, en Michel en Sebastian. En uh, überhaupt natuurlijk, als je eenmaal uh, begiftigd bent Met het bloed, door, uh, ja, ja. door de autosport, dan, uh, dan zit dat gewoon in je. Dat blijft altijd wel. Precies. Maar goed, er zijn andere dingen die. Uh, die uh, prioriteiten hebben, ook in het leven. Ja. Dus, uh, maar het is met hun altijd buitengewoon gezellig. Ja, ja, ja. En dat is wel ook belangrijk. Zo is dat. Mogen we jullie hartelijk danken, Michel en Wim, voor okay. uh, Michel op en Wim van Gelder natuurlijk, langs bij ons in de studio in circuit. Uh, uh, en uh, nou ja, dat de beste maar weer mogen winnen met de Formule 1. Hè? Ja, dat uh, gebeurt ook meestal wel, ja. zeg, de beste. Oké. Okay, uh, okay. Dank jullie wel en wij gaan nog uh, tenslotte roepen. Uh, zeker, een, ja, het was uh, een mooie, uh, mooie uh, uur. He, ja, zeker. Geweldig. Vliegt voorbij. Ja, heel goed. CFM ja. Race Radio. Uh, je hoort dat zo, zojuist. Zodadelijk gaan we kwalificeren voor uh, de, Spanje natuurlijk, voor de race van morgen. Ja. En ook dat gaan we uiteraard volgen. Mocht er nieuws over zijn, dan hoor je dat gewoon hier op de Zandvoortse Radio. Daar gaan Benno en ik wel voor zorgen. Al kost het een paar euro, Benno, hè? Ja, niks, niks is te dol. Zo is het. Lekker blijven luisteren en tot zometeen.